Morgen ook buien en iets frisser, zo'n 15 graden gemiddeld. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. En dit is de, de ANWB Verkeersinformatie. Verkeer in het Zuidwesten van Dand onderweg naar Antwerpen... kan het beste omrijden via Bergen op Zoom. Tot de Belgische 1,19 staat een lange file door werkzaamheden. En in het eh, regio Rotterdam, daar is de A20 dit hele weekend afgesloten... vanwege werkzaamheden tussen de A13 en de A16. Daar staan er wat files op de A16 richting Rotterdam. Twee kilometer voor knooppunt Brechtseplein. En op de A20 naar Gouda, daar staat voor het knooppunt Kleinpolderplein ook twee kilometer. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursus internet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe.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 Dit is Opium, het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij het tweede uur van Opium. Live vanuit Desmet in Amsterdam aan de plantage middelaan nummer 4. Buiten schijnt de zon, binnen staat er champagne op tafel. Want we hebben hier net de selectie van het Nederlands theaterfestival... de juryselectie bekendgemaakt. Uh, staat ongetwijfeld op Teletext, op de 101. Ik ben dit niet hoor, ik roep hem wat. Ik denk het wel. Uh, uh, dit uur te gast. Uh, Ariane Sluter, te zien in het verjaardagsfeest van de Pinter... bij het uh, Nationale Toneel... Um, uh, ja, ja, dus een bijzondere voorstelling is dat geworden, mogen we zeggen. We gaan, we gaan het er straks over hebben. Uh, heb jij wel eens iets van Thomas Verbocht gelezen? Nee. nee, het spijt me. Want die is ook aan tafel. viert uh, zijn uh, 30-jarig schrijversjubileum met uh, perfecte stilte. Heb jij het verjaardagsfeest wel eens gezien? Ja, ja? maar nog niet, nog niet, niet nee. deze voorstelling. Niet deze? Nee, nee, nee. Zijn er nog beelden die, uh, of die herinneringen die je daaraan hebt? Dat nou ja, zoverre dat ik... Dat, ik heb het denk ik een keer of drie gezien. En denk dat dacht, ja, dit dachten, dit is nou toneel zoals ik wil dat toneel is. En, ik, ik, af en toe geef ik les aan de toneelacademie Maastricht. En dan moeten ze bij mij dit stuk ook lezen. Want mm -hmm. denk ik ook, als je, dit, als je dit begrijpt, begrijp je het. Ja. En dat ja. is echt uh, net zoals Huesofele uh, of Virginia Woolf. Of ja, dat soort ja. klassiekers inderdaad. Annette ja. ah, Eembrechts aan tafel, die, die heeft uh, drie voorstellingen geselecteerd. Onder andere een locatie theater in, in de Flevopolder. Ja, in de 25-jarige Flevolpolder. Zo. Ja, die bestaat ja. 25 jaar, dat wist dat ik dat eigenlijk ook? niet. nee. nee. nee. nee. Dat leer je nog eens wat. Ja, ja. Ja. Uh, straks ook de 80 seconden Latent Talent in de virtuele vitrine met Arjen Lubach. Maar nu eerst de, de live muziek. Ze komen uit Antwerpen. Hun, Ant hun uh, cd heet Illumia Mogher het Antwerp Gypsy Ska Orchestra.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 You fear anything that is new, but while you're stuck in the 80s, I'm here with my crew. You don't like gypsy reggae? I will shed no tears. You can listen to Britney Spears, cause I can move like a rat, jump like a cat, swing like a bat. You can even call me a twat. Jump in that lake, even call me fruitcake. But the only thing you gotta do when I'm here with my motherfucking cruise. So is fuck your nationality, smash it to the walls. Boundaries and barriers are the cause of all the wars. Multinational corporations getting us out of the starving nation. That's right, we don't want no more.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 De Cowboy van uh, de Antwerp Gypsies, K-Orchestra met uh, Gregor Engelen, die, die uh, zingt hier met een... Uh, je, hebt, je hebt een beetje last van je, je rippen, begrijp ik. Zware, de ripen. Wat is er gebeurd? Ik ben een, een, een trap geschoven in, in Londen vorige week. Zo. Oh, een week geleden ben je inmiddels wel bij een dokter geweest of... Dat helpt niks. Dat helpt Je spuit in een gat en kunnen terugzien. Al. Ja, ja, ja, ja, ja. Even over die, die cd, Illumia Mogher. Uh, wat, wat, wat, wat is de betekenis van deze tekst? Dat betekent de wereld is mijn haas. Ja. We zien dat we altijd op tour, zijn. We zitten altijd in het buitenland. De ene zit in Siberië, de andere in Italië, de andere in Antwerpen. Wij zijn altijd on the move. Dus ja. Illumia Mogher, Moker dat is uh, Service Romani voor. The world is mijn huis. En dat fuck Nationalities, that heeft, that, that loopt dan mooi in één <laughs> thema door natuurlijk. Hè? Fuck Your Nationalities, Smash to the Walls, is eigenlijk een tekst van, van een oude punkgroep van Disorder van, uh, van Engeland. Een multinational corporation, Guinness Out of the Starving Nation, komt van Nepal en dit. Dat <laughs> is uh, een grindcore band. Dus de, de, de, de punk uh, dat ja, zit in degene genen. We waren allemaal eh uh, dragers. Ja, echt waar. Dus onder die hoed van jou zat ooit Roy royale Een rode halekoop. Ja, waar, waarom ben je daarmee gestopt? Omdat mijn haar uitvalt. Deze combinatie met die gypsy-muziek. Hoe is dat op jullie pad gekomen? Want geen van jullie, of wel, heeft het in het DNA zitten? Onze pianistische Rome en in Kosovo ja. Maar ik speel al tien jaar gypsy-brassband met Zijgeuners uit Antwerpen, De antifascistische militante brassband. En via daar, ik speelde vroeger met Moktij ook in een ska-band, ska-punk... en we hebben dan die combinatie gemaakt van van fara, meska... en dat is gypsy-ska geworden. Mm. En dat zijn eigen nummers? Of komt de inspiratie dan? Ja, dat zijn of? allemaal eigen nummers. Ja. Af en toe pikken wij wel een melodieke nergens. Uh... Ja. Van het internet of... Uh... Nee, niet van het internet. Van andere muzikanten. <laughs> en hoe, hoe reageren uh, roma zigeuners op jullie muziek? Hoe vinden jullie ja, ervan? Die vinden ons maar rare vogels altijd. Maar uiteindelijk, als ze ons hebben zien spelen, hebben ze altijd wel respect. Van, uh, al ja. Ik probeer toch wel uh, Romani zo goed mogelijk uit te spreken en te zingen dat uh, verstaanbaar is voor uh, de Roma Zigeuners. Ik krijg je even totaal of? Uh. Ja, regelmatig na een optreden komen er van die Zigeuners naar mij die beginnen te zingen <lacht> hoe dat wel zou moeten klinken. Ja, en dus zo. die, die, die, die staan dubbel van het lachen naar een optreden te luisteren. <lacht> <of>? <lacht> maar die vinden dat wel graag dat we uh, Gadget, Blankje, dat we. Dat wij iets doen met de muziek en net dan ook uh, populair is ook. Uh. Ja. Want je houdt iets heel moois in stand, natuurlijk. Ook. Ja, zeker, zeker, ja, zeker. En in ere. Ja, ja. Goed, nou, be beterschap uh, met, de, met de rip. Het ja, ja. is echt een zwevend rip geworden inmiddels. Uh, uh, Illumia ook, Ger is uh, te verkrijgen van, de, van het uh, orkest bij uh, GypsysK.com. En live zijn ze 3 en 4 juni in elk geval te zien op het Westfries Onwijsfestival in Spierdijk. Dat weet je ook te vinden, hè? Dat laat je wel rijden, gewoon toch? Goed. Uh, meer informatie opium.avro.nl Dan uh, ga ik met Ariane over de voorstelling het verjaardagsfeest uh, praten. Uh, dat is het debuut van Harold Pinter geweest. Uh, eind jaren 50, 57 geloof ik. Um, uh, het kostte hem toen bijna zijn kop. Le lees ik hier, want de critici die begrepen er eigenlijk helemaal niets van. Wist je dat? Ja, ja, ja dat wist ik wel. Ja. Het absurdisme wat hij in zijn stukken heeft. Dat Pinteren, wat we nu noemen. Dat, ja. uh, onnavolgbare opeenvolgingen van dialogen. Ter terwijl er echt niets euh... gezegd wordt, hè? Dat, dat is het idee toch? Dat, ja. dat het meer gaat om het, het feit dat er... Over hetgene dat... wat niet gezegd wordt ja. en wat er wel gezegd wordt, ja. Ja. Ja. Hij, trekt, hij trekt taal in twijfel eigenlijk. Hm. En wat ik wel leuk vond was dat we hadden vanochtend een, in de trouw... een uh, recensie van Hanny Alkema waarin zij dat benoemde... dat het toen inderdaad zo insloeg als een bom, een zijn werk. En dat eigenlijk wat Suzanne Kennedy nu met de voorstelling de rechter, doet... ja. Ja, dat dat eigenlijk een soort opnieuw uitvinden van het absurdisme mm -hmm. is. Dus weer opnieuw het in... Uh, Laat zien hoe absurd het absurdisme is, eigenlijk. Ja, en hoe, hoe uitzicht dat? Jij, jij speelt een, een pensioenhoudster, uh, Meg Bowles. Uh, met, met, met je man, uh, run je pensioen. En eigenlijk maar met één gast. Ja. Stanley, die, die er volgens mij al jaren woont. Ja. Uh, en dan komen er twee mannen van buiten. Uh, Goldberg en McKen En die, die, ja, die gaan die, die, die Stanley in feite terroriseren. Daar komt het op neer. Dat is het, in kort het verhaal. Maar ja. waar zit het absurdisme in? Nou ja, goed, dat zit hem in details, dat zit hem in het taalgebruik... dat zit hem in het feit dat de anekdote eigenlijk aan zich niet belangrijk is... Mm -hmm. maar dat het gaat over een soort onderliggende angst, een terreur die er heerst... En uh, Mac, mijn rol, die heeft op een dag, of de dag dat we het stuk zien, heeft zij bedacht dat Stanley jarig is. Maar hij is helemaal niet jarig. Mm. Maar zij heeft bedacht dat hij jarig is. Er wordt een feest gevierd voor hem ook. En daarin uh, er worden spelletjes gespeeld, maar die zijn allemaal uh, uh, luguber. En alsof je wakker wordt in een verschrikkelijke nachtmerrie. En dat is wat Suzanne Kennedy, de regisseur, ook heeft willen zoeken. Dat het niet alleen maar de indringers van buitenaf zijn. Goldberg en McCann die um, de angst teweeg brengen mm -hmm. en de terreur veroorzaken. Maar ook het bekende. Maar ook Binnenshuis. Ja, ja. ja, de ja. terreur van de cornflakes die iedere ochtend weer opgediend Even wordt. voor de dagelijkse repet uh, repetitie ja. van... Uh, uh... Dat elke dag opnieuw begint een soort van wacht op Godot. Uh, er komt nooit een einde. Nee. Elke keer begin je opnieuw. Ja, ja. ja en het verstikkende en bedompte daar in die huiskamer. Het decor is ook een soort, soort kijkdoos die zo in de lucht zweeft bijna. Met van die geschilderde wanden. En Grootjes aan het plafond. En ja. overal grootjes. En een heel lelijke tapijt op de vloer. Ja, een ja, Lelijke ja. bank. Ja. Van een Zweedse multinational. Ja ja, ja. Nou, het, ziet er, het ziet er niet uit inderdaad. Het is heel heel beklemmend. Maar het is ook net alsof we naar een televisie zitten te kijken. Ja, dat klopt wel. Want uh, onze, er is ook echt een hoor. Onze stemmen zijn extreem versterkt. Mm -hmm. Het is eigenlijk de bedoeling dat je ons akoestisch niet hoort. Maar via boksen die voor het toneel staan. En het heeft een heel vervreemdend effect. Want daardoor is het inderdaad alsof je naar televisie kijkt. Maar aan de andere kant is het ook alsof wij niet helemaal samenvallen... met de personages die we spelen. En dat zoekt uh, Suzanne überhaupt helpt altijd in haar stukken. En is er is ook een soort hoorspel, uh, geluiden worden er gebruikt. Dus telkens als ik naar de keuken ga, hoor je extreem uitvergroot naturalistisch het geluid van uh, hè, een spoelbak, en, uh, magnetron enzovoort. En, yeah. Yeah. en uh, daarin zijn de... Uh, is alles tot in detail eigenlijk uitvergroot en vervreemd werkt het... waardoor je hier bij de alledaagse banale dingen vraagtekens gaat uh, zetten. Hmm. Thomas, heb je, had je het ooit ook, toen je het hebt gezien ook zo bekeken? Die, dat absurdisme? Uh, van, ja, ja? ja, ja. En, en uh, de eerste keer... Uh, niet alles, maar, maar dat maakt niet zoveel uit... Ik, ik, ik, ik, ik onderging het. En het over, hmm. ik, ik merkte dat me iets overkwam. Aha. En, dat, en dat, dat vond ik fantastisch. Ja. En, en uh, dat, het, het, het riep vragen op. En het achtervolgde mij een tijdje. Dat vond ik uh, ja, heel, heel bedreigend. Ja, dat begrijp ik wel. Want het, het zit onderhuid. Ja. Wat ja. hij schrijft. Ja. En hoe je er, ook, als ja. je er ook aan werkt. Moet je op zoek naar die onderhuidse angst en terreur ja. die erin zit. Is, ja. dat, is dat wat, wat uh, Suzanne jou heeft gevraagd? Of moet je dat, uh, heb, je, heb je jezelf die opdracht gegeven? Nee, nee, nee, op nee dat, is, dat, dat is het uitgangspunt. Dat is het concept echt geweest van haar, voorste, van haar regie. Hm. Dus dat dus geldt niet alleen maar voor één acteur, maar dat geldt echt voor de hele voorstelling. En ja. we hebben daarin ook echt acht weken naar een speelstijl gezocht... die dat onheimliedje, un, zoals zij zegt, en uh, het vervreemdende weergeeft. En dat is dus... Dat is wel heel leuk en ook heel inspirerend aan het werken met haar... dat zij zo vanuit vorm denkt, mm -hmm. maar vanuit vorm waarin de vorm inhoud is... Dus de vorm geeft weer wat, wat die angst is. Dus je gaat niet uh, als personage de uh, angst spelen of bang spelen. Maar doordat wij op een bepaalde, bijna popperige manier uh, uh, spelen... Ja. daardoor krijg je in het publiek als effect... dat het totaal vervreemdend en beangstigend is. Ja. En ook wel heel grappig, ja. moet ik zeggen. Hoor. Ja, de, de eigen aan, de, aan de voorstellingen van, uh, van uh, Suzanne Kennedy, regisseur, is dat zij... Uh, ook aan de acteurs vraagt om heel vaak het publiek aan te kijken... waardoor er een soort van, uh, hoe noem je dat, uh, medeplichtigheid ontstaat. Dat was bij eerdere ja. voorstellingen over dieren bijvoorbeeld zo. Is dat hier ook het geval? Ja, het is hier wel het geval, maar ze is wel op zoek gegaan naar een andere blik. En dat heeft te maken dat wij in tegenstelling tot haar eerdere voorstellingen... niet echt een groep spelen, maar hmm. verschillende personages. En daarin ook minder... Um, wij spelen personages die eigenlijk per zin pas weten wie ze zijn en wat ze zeggen op het moment van dat ze die zin zeggen. Dus er zit een soort hele erge open en naïeve blik in... waarmee we ook naar het publiek kijken van... Ja, het ik is, sta uh, ook in dit stuk. En ik, ik ben het ook, ook in, niet, in deze huiskamer. En misschien is het de pensioen, misschien niet. Misschien is dit mijn man, misschien is dit niet mijn man. Nou ja, zo, dat, dat is een beetje wat er telkens onder ja, ligt. Het, het, het klinkt heel... Annette Emmerich, uh, uh, uh, je hebt hem niet gezien, nog tevoren. Ik heb hem nog niet gezien, maar wat ik wel eigenlijk me afvraag... is hoe Ariane het ervaart dat je dus eigenlijk een soort overacting in ja, een bent. Ja, een soort amateuristische ja. ja, En dat het publiek... Je, je moet het publiek wel meekrijgen. Ja. Je, je moet het publiek wel vasthouden ook, hoe je ja. dat doet. Nou ja, wat ik hoor in hoe dat werkt, is dat het juist dat het zo'n uh, grote spanning heeft op het uh, toneel in dat huiskamertje. Mm. Dat je daardoor er als publiek juist ingezogen wordt. In plaats van wij uh, eigenlijk uh, behagen we extreem niet. Hm. om het publiek te hm. verleiden. Je ja, ja. verleidt niet, je behaagt niet. Je, zij moeten naar jou toe komen. En dat schijnt toch echt te gebeuren, ja. Maar goed, het is een controversiële voorstelling. Want er zijn mensen die het briljant vinden en mensen die het niks vinden. Het zijn wel de spannendste voorstellingen. Misschien. Ik was, ik was ja. bij de laatste try-out, want de première is inmiddels geweest. En daar, daar liepen ook mensen weg, omdat het heel ja. erg... Ja, het is heel confronterend bijna. Wat is het confronterend? Nou ja, er zit bijvoorbeeld... Kan, mag ik dat vertellen over dat er gezongen wordt? Uh, ja, Arjan. zeker. Er, er zit, er, er, er, het is een verjaardagsfeest. Dus die, die Stanley die staat ook op een gegeven moment op een krukje... met een, met een lullig uh, hoedje op. En uh, dan wordt hij toegezongen van... Uh, For he is a jolly good fellow. Dat is één keer leuk. Maar als ze dat, nou, ik geloof wel... acht minuten achter elkaar doen... dan <laughs> op het laatst denk je van... Ja. kan dit op, ophouden. Ja. En dat is heel... Uh, uh, dan wil je weg... Ja. En dat is een soort van confronterend... Uh, ja, sommige elementen. mensen gaan meezingen in het publiek. Ja, dat, had, misschien, oh, dat, dat ja. had ik ook kunnen doen. Dat is ook ja. een idee. Ja, ja. Maar je denkt op een gegeven moment, het is nu voorbij. En dan is het even ja, stil het, en dan beginnen ze weer opnieuw. Ja, dat goede eraan is, je moet je ertoe verhouden. Je, het kan je niet onverschillig laten. En dat vind ik ook goed aan de voorstelling. Het is of je ergert je, of je vindt het geweldig... of je moet lachen, of je... Je gaat een hele scala van gedachten door... als je mm -hmm. daarnaar kijkt, bijvoorbeeld, naar dat zangmoment. En dat, uh, maar je bent nooit onverschillig. Ah. Dat ja. vind ik goed. Je haakt, als je afhaakt, haak je ook geërgerd af. Begrijp je? Nou, ik vind ergernis altijd een hele geld, geldige sensatie in het theater. Je mag je ergeren. Ja, dat ja, ja, ja. vind ik ook. Ja. En vooral als hij meandert, als hij via de ergernis ineens naar fascinatie komt. Ja, of, uh, ja. ja. ja dat, je, dat het onvoorspelbaar is, grillig is. Ja, er ja. werd in, in uh, een andere recensie uh, vanmorgen, in, uh, in, uh, of gisteren in de NRC... Uh, werd ook de vergelijking gemaakt met... Een beetje alsof het, uh, uh, hoe heet het, van die, van die, van die uh, Big Brother-achtige televisie is. Ja, ja. Voor die kijkdoos. Of kijkdoos, ja. Ja, en ja, nou, door dat versterkte de geluid, denk ik ook. Ja. En het blauwe licht dat op een zap, gegeven moment. af en toe is het, is het helemaal donker en dan hoor je een soort ruis... En vervolgens is, is, is het, gaat het licht weer aan en dan staan de personages ook op een andere plek. Het is ja. Net of je naar een andere zender zit te zippen. Ja, en alsof er kortsluiting is geweest. Ja, ja, ja, ja. gaten ook zo in je. In je... Het, het, lijkt me, het, lijkt me wel, het lijkt me dodelijk vermoeiend om te spelen op deze nee, manier. Het is heel raar, maar het is ontzettend leuk ja? om te doen. Ja, ja. We hebben ook ongelooflijk goede repetitietijd gehad. Nee, het, is heel, het is aan de ene kant ongelooflijk strak. En je hebt ontzettend veel grenzen, echt extreem veel grenzen. Want als je zo kennen, die is heel strikt. Hè? Die zegt van ik wil op strikt. deze manier en ik wil geen improvisatie. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is super gedetailleerd. Echt per, het is een bouwsteen. Iedere repetitie was een bouwsteen erbovenop. bovenop ongelooflijk gedetailleerd. En je moet je lichaam en je stem en je mimiek... alles beheersen als een, uh, totaal als een instrument. Zoals ik me kan voorstellen dat dansers ook veel meer in hun vak staan. Of zo. Nee. En wij zijn toch veel meer gewend als acteurs... om op een stroom te spelen of op emoties of... Ja. Uh, aan te voelen hoe die avond gaat of ja. zo. Maar hier moet je, moet je... Het is heel technisch op een bepaalde manier. Maar nu, zo langzamerhand, nou ja, al een paar weken... voel je waar de ruimte zit binnen die hele strakke vorm. Want, want die is er nog dat wel. Is, die is er wel, ja. ja. En dat is te gek. Want daar voel je precies ja, ja. waar jij als speler... Dus kun, je, kun je daar een voorbeeld van geven? Dat je ineens piert. denkt van... Hé, hey, ik, ik kan hier toch een beetje uh, mijn ei kwijt. Nou, dat zit hem toch uiteindelijk in samenspel. Ik, heb, uh, ik ben dus uh, als Mac verliefd op uh, de jongen die ik uh, in mijn huis heb... in dat pensioen daar. En dat probeert ze te passend en te onpas een beetje uit te buiten. En dan, dan, ja, die scènes die wij samen hebben... daarin voel je dat je toch kan samenspelen, kan reageren op elkaar... En ja, dat, dat, dat, geeft het, dat maakt het gelijk ongelooflijk levendig. Hm. Terwijl je wel binnen de vorm blijft. Ja, ja. ja. En maar je ja. weet wel dat Suzanne die zit op de tribune te kijken of je je wel aan de afspraak houdt. Nee, nee, dat nee, het. dat wil zij ook dat dat gebeurt. <klaar> okay. nou, nee, nee, nee. Ja. Je moest ook wel een beetje denken, want uh, je hebt ook veel met uh, Alex van Warmendom gewerkt. Die, ja. die heeft dat ook dit hele strikte van geen improvisatie, het moet zoals ik het bedacht heb. Ja, ja, maar het klinkt strenger dan dat, je het, dan dat het is. Nee, het is namelijk omdat zij beiden dan, een heel andere universum trouwens, maar ja, ja. heel erg uh, um, bijna schilders zijn. Vind ik haar ook wel. Hmm. Suzanne kennen die ook wel. Omdat ze zo voor oog hebben hoe het moet. Dat de. Uh, jij moet maar zien als acteur hoe je daar komt, eigenlijk. En aan psychologie. Nou, Suzanne Kennedy heeft daar een broertje doos aan. Dat nee. maakt daar verder niet uit hoe jij daar komt... of waarom je het, wat je allemaal denkt op dat moment. Dat is jouw huiswerk als speler, om dat zelf te doen. Ja. Maar de, het enorme vormbewuste, dat hebben zij gemeen, absoluut. ja. ja, ja. ja ik maar ik, dat, ik hou er wel van, hè, ja, moet ik zeggen. Het is heel intrigerend vind ik het. Ja, mooi. Het verjaardagsfeest dus. Harald Pinter met het Nationaal Toneel... met Ariane Schluter, Vincent Lindhorst en Xander van Vledder. Tot en met 18 juni in het Nationaal Toneelgebouw in Den Haag... en ook in de Frascati in Amsterdam. Ja, en ook met Pieter van der Sman... nu op de sneeuw bij Even Marie de Waal. Heel fijn dat jij dat even doet. Dankjewel, Ariane Schluter. Uh, dan de virtuele vitrine. Elke week hoort u in Opium een kunstenaar vol vuur vertellen... over een ding, een object, een kunstwerk... waar hij een bijzondere band mee heeft. En deze keer is dat een tv-maker en schrijver. De virtuele vitrine... Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Hallo, ik ben Arjen Lubach. Ik uh, schrijf boeken. En uh, mijn laatste boek heet Magnus. Die is net uit. En uh, ik wil voordragen voor de virtuele vitrine uh, een korte film. En die korte film die staat uh, op de DVD van de Darjeeling Limited. Uh, ik weet niet of je Darjeeling Limited kent, maar die speelt zich af en toe in een trein, voornamelijk in India. Drie broers die elkaar al een jaar niet hebben gezien, ontmoeten elkaar uh, om weer te bonden. En uiteindelijk treffen ze hun moeder ergens in een klooster. Maar de voorfilm uh, is eigenlijk, uh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen, is eigenlijk een soort uh, laag onder, onder de, de psyche van een van de broers... die het vaak heeft over zijn vriendin die is weggelopen... en die een beetje een ongelukkige indruk maakt. En uh, in, de, in, de, in de Hotel Chevalier, dus de film waar ik het over heb, die korte film... tref je hem in een hotelkamer in Parijs... waar hij al, hoe lang, weet je niet, al zit... en uh, wordt hij geconfronteerd met zijn ex-vriendin, Natalie Portman. Whatever happens, man, I don't want to lose you as my friend. I promise. I will never be your friend. No matter what. Ever. Nou, dat vind ik een, een geweldige zin. Dat is de ultieme vorm van liefde. Dat je, dat je iemand belooft nooit haar vriend te zullen worden. Omdat dat nou helemaal niet de mogelijkheid is, want je bent haar geliefde. Um, ja, dat, Ik wou dat ik die zin zelf had geschreven. En die zin is zo prachtig. En alleen al vanwege die zin zou ik uh, Hotel Chevalier de korte film van Wes Anderson willen voordragen voor de virtuele vitrine. Arjen Lubach was dat over Hotel Chevalier van Wes Anderson. Er is een uh, uitgebreid filmpje met Arjen en een fragment uit de film te zien op onze site opium.avro.nl. Ook op Facebook en op YouTube. Dan moet u even zoeken naar Hans bij de AVRO, daar ben ik dan weer. Uh, uh, Magnus, het boek wat hij het over had, dat is echt een heel mooi boek, kan ik u aanbevelen. Dat is verschenen bij Uitgeverij Podium. En volgende week theatermaker Geert Lagenveen in de virtuele vitrine. En daar gaat uh, Annette het straks ook nog over hebben. Ja, over een voorstelling over seks. Ja, zij hebben hem gemaakt. Ja, ik uh, vind het goed. Oké, okay, uh, maar nu eerst uh, de tachtigste Elke week geven wij uh, iemand de gelegenheid om uh, 1 minuut en 20 seconden iets moois te laten horen. Dat kan een gedicht zijn, een uh, lied, uh, wat dan ook. Uh, Bram Schultingen, die begon als heavy metal muzikant. Maar verschillende wendingen in zijn leven, die brachten hem bij de akoestische muziek. En vandaag krijgt hij een podium samen met zijn achtergrondzangeres Dorikie Berens. De 80 seconden van Becoming Hurts. Ah, it's a one to confess we're cooking snow in a garbage can throw in the eyes, but still the other man it's so easy to deny and cover it all up with lies in the end you already knew yes you did and still you do you sentence me to love you But I don't recognize your judgment, baby, it's all, all over. Take your weight off of me. Just sentence me to love you. No, I don't recognize your judgment, babe, it's all, all over. You can never make me stay. Oh, I feel guilty. But I did you yeah. so much I wrong. bleed wrong. I didn't mean to. Oh, hurt I bleed you. guilty. But I did you. Wrong. I bleed wrong. I never meant to. Oh, I bleed you. guilty, but I bleed fucking wrong. En ook heel netjes uh, binnen de tijd, 80 seconden, Bram. Uh, je blijft daar even zitten, want dan kan ik even een gesprek met je voeren. Ja, dat is goed. Heel goed. Ja, uh, je speelde eerst heavy metal. Uh, uh, ja, dat is toch ook heel leuk? Waarom uh, <laughs> dacht je van, ik ga iets anders doen? Uh, ja, ik heb uh, ongeveer 10 jaar in metalbands uh, gespeeld. En het idee was er eigenlijk al veel langer om, uh, om iets totaal anders te gaan doen. Dus mm. een totaal nieuwe uitdaging. Uh, zachte liedjes uh, schrijven en zingen. In plaats van uh, alles eruit gooien in één keer. Dus uh, ja, het is, het is eigenlijk een uh, diametrale andere manier van muziek maken. Het is in plaats van één keer alles eruit gooien, is het nu doseren en uh, ja. proberen subtiel te zijn. En het ja, ja. ja. moois te maken. Ja. J -j Jij bent blind, hè? Ja, klopt. Het, uh, ja, dat is misschien een rare vraag, maar betekent dat je op een andere manier ook naar muziek luistert? Nou, ik doe het net als iedereen met zijn oren. maar joh. Ja. Uh, <laughs> ja. Nee, ik denk niet dat ik heel anders naar muziek luister. Alleen, muziek betekent voor mij wel heel veel. Uh, ik ben heel erg audio, audio ingesteld, uh, als het ware, auditief. Uh, dus ja, ik, ik ben altijd al met muziek bezig geweest. Maar dat geldt voor veel meer mensen natuurlijk. Wie zijn je grote voorbeelden? Uh, Damien Rice, uh, Eddie Vedder, ja. uh, Song Johaya uit Canada, singer-songwriter... Uh, ja, en uit Nederland vind ik Signe ik ontzettend goed. <tie> Die ken ik dan weer niet. Vind je ja. het goed als ik dat even zeg? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Daar mis ik iets aan, begrijp ik. Uh, ja, zeker. Dat is een, uh, een Oorspronkelijk, uh, ze heeft Noorse ouders geloof ik... maar ze woont in Amsterdam en ze heeft echt een prachtige stem. Oké. Okay. Nou, dank je wel voor deze tip. Uh, heb ik, ik zo'n bruggetje naar de tips van de gast hier aan tafel. Maar ik wil nog even zeggen dat je op 18 mei... Uh, Bram, dat je dan te zien bent in uh, Groningen. In Groningen. Ja, klopt. Uh, ik dank je wel. En uh, um, uh, ja, uh, ik word, ik schreeuwt iemand die woorden dat we eens naar het nieuws gaan. Dus ik praat zo even verder met je. Uh, nog, althans, dan ga ik nog even zeggen dat als iemand uh, thuis zit... en denkt van, ik wil ook wel hier optreden. Dat ga ik gewoon even zeggen. Uh, op je met AVO.nl. Nu naar het journaal van half vier. Tot zo. Radio 1. Het NOS-journaal.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 President Obama heeft maatregelen aangekondigd om de olieproductie in Alaska en in de golf van Mexico op te voeren. Obama komt daarmee tegemoet aan een verlangen van de Republikeinen. Door de hoge benzineprijs in de Verenigde Staten is ook vanuit de publieke opinie druk om meer olieboringen te doen. Arnhem haalt buiten het centrum alle openbare vuilnisbakken weg. Het gaat om 1300 afvalbakken in alle wijken behalve de binnenstad. De gemeente bezuinigt met de maatregel bijna een half miljoen euro. Ook worden de straten minder vaak geveegd. Het Arnhemse college had de maatregel niet voorgesteld. Maar de gemeenteraad die besloot ertoe om bezuinigingen op de minima en de volksuniversiteit te voorkomen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. Opium. Goed, um, u bent verbonden met uh, Desmet in, uh, in Amsterdam. We hadden net de 80 seconden. En uh, Bram die wilde nog even zeggen dat hij jammer vond dat we niet in Carré zitten. Ja, normaal zitten we in Carré. Nou, anders had je op, in Carré kunnen optreden, Bram. Helaas. Uh, gast die aan tafel vraagt heeft om een culturele tip. Thomas Verbocht. Ik ga zo met je praten over het prachtige boek Perfecte Stilte. Maar heb je ook een tip, iets, iets gezien, um, gelezen ik heb, gehoord? Nou, ik heb, uh, de laatste weken luister ik vaak naar uh, de nieuwe cd van Emily Harris. Hmm. Hardbarking. En dat vind ik een, een, een mooie, melancholieke... Plaat. Uh, uh, uh, plaat, die mag ik niet meer zeggen. Uh, ja, of, misschien, misschien is het ook op. Die ja, en, en, en, en, uh, ja, ja het, ze het is, het is heeft het, het meeste heeft ze zelf geschreven. En het gaat er heel goed af. Uh, en het zijn prachtige melancholieke teksten. Ja. En het, het is muziek waar ik... Waar ik waar, nou, die me een beetje betoverd. Ha, ja. Goed, klinkt goed. Uh, Ariane Stutter, jij een, een tip iets gelezen gezien, gehoord? Altijd ja, druk ja. in zo'n voorstelling. Als je er bezig bent, dan zie je niks. Dat hoor ik altijd. Nee, maar... jawel. Ik kan oh. iedereen aanraden om nog naar de voorstelling GIF te gaan. Van NT mm. Gent. Met, met Elsie de, de, de Brouw en Steven van de Watermeulen. Ongelooflijk mooie voorstelling. Echt, uh, en hij speelt nog even in Nederland. En daarna gaat hij naar Duitsland. Over een man en een vrouw die tien jaar geleden een kind hebben verloren en dat nu memoreren op deze dag. Maar op de manier waarop ze met verlies en verdriet wordt omgegaan, hmm. is zo mooi en ontroerend. Mooi gereageerd, Johan Simons. Ja, en Elsie genomineerd voor de. En Elsie genomineerd voor de ja. doorzitten. Zeer terecht. Ja, ja, ja. ja, je weet hoe dat voelt. Die heb je hebt hem twee keer gewonnen, hè? Dus. Uh... Ja, ja. Ja, ja. Goed, Annette, jij nog een, een tip? Ja, wie vanavond nog tijd heeft, zou eigenlijk naar Drachten moeten gaan, naar Feria Musica. Staat volgend weekend ook nog in Delft. Zijn acht acrobaten die in feite tegelijkertijd de was buiten ophangen en uit het raam springen en weer opstaan en dan met ballen gooien. En heel poëtisch, een soort voorstelling die in je onderbuik terechtkomt. Je snapt niet helemaal niet precies waar die over gaat, maar heel muzikaal. En ik was gisteren bij Maastricht Toneelstad. En daar zag ik een work in progress van Lieke Bendes. En dat is een wandeling langs een aantal huisjes. En je krijgt een eigen sleutel. En er gebeuren allemaal hele particuliere dingetjes. Maar zij heeft stukken gelopen van de pelgrimsroute naar Santiago del Compostela. En zij wil eigenlijk ons weer bewust maken dat het menselijk vermogen om te wandelen... en om stappen te zetten, mind your step, Aha. toch wel heel bijzonder is. En ja. dat gaat naar Oerl, en dat gaat naar Over het Ei. en dat gaat naar Cultura Nova. Dus todes van Lieke Benders even in de gaten houden. Dus of naar Drachten of naar Maastricht vanavond? Ja, ja. Goed, waar u, net, uh, waar u een beetje in de buurt bent. Oké, okay, um, uh, straks meer. Uh, onder andere jouw recensie natuurlijk. Maar eerst eventjes een andere uh, nou, soort recensie. Want het filmfestival van Cannes is, uh, is weer losgebroken. Ja, daar wil iedereen wel naartoe natuurlijk. Maar dat kan niet. En daarom hebben wij een speciale afgezant ge, gestuurd... Uh, naar al die donkere zaaltjes, naar die afterparties en dergelijke. Hier is Serge van Duinhoven. Vooral die zich uit... ...passie of professie een aanhanger wil noemen... ...van de muze van de film... ...en de cultus der sublieme illusie... ...is het deze en volgende week... verzamelen geblazen in Cannes. Cannes, het moderne... ...plaatje aan de Côte d'Azur... ...dat zich op verbluffend exhibitionistische wijze... ...voor tien dagen... ...tot de navel van de wereld op... ...heeft weten te blazen. Een hedendaags Delphi... ...waar het Palais de Festival ...de oppertempel vormt... ...voor zo'n 10.000 journalisten... ...en een veelvoud aan industriële en bewonderaars... ...die er driemaal daags hun processie ronde over de rode loper op komen voeren. Kan oord van katzwijm en vervoering, inbeelding, bling-bling... ...en met een beetje geluk ook nog verbeelding. Kan dus waar dit jaar voor de 64e maal alweer... ...de spelen van het witte doek plaats zullen vinden. Voorzitter van de hoofdjury is dit maal Robert De Niro... ...geflankeerd door onder andere Juma Thurman, Lynn Ullman en nog wat schoonvolk uit alle windstreken. In tegenstelling tot uh, Tim Burton, de flamboyante juryvoorzitter van vorig jaar, blonk steracteur De Niro bij aanvang van het festival uit in een lummelige, ongeïnteresseerde vorm van blazeeheid die hij blijkbaar bij zijn status vond passen. Onderuit gezakt, met een leesbril op, Gelijkend op een koudbloedige vis van achter het glas van zijn aquarium, verkondigde hij dat het hem vooraf weinig kon schelen waar de films in de competitie nu eigenlijk over zouden gaan. En dat hij evenmin al wist waar hij zich bij zijn oordeel door wenste te laten leiden. Behalve dan door de helpende hand van Thierry Fermiot, de festivaldirecteur, die hij verzocht had hem die criteria op een gouden blaadje aan te bieden. ...en het festival is nog pril en gaat vandaag weer goed gemutst zijn vierde dag pas in... ...zijn er toch al een paar bijzondere films uit de doos van de geboorte Lumière tevoorschijn getoverd. Zo was de openingsfilm van Woody Allen, Midnight in Paris... ...bijzonder geslaagd als een romantisch sprookje dat hoofdpersoon Owen Wilson... ...klokgeslag middernacht met een oude Peugeot midden in de Roaring Twenties deed belanden... ...tussen het gezelschap van Zelda en Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein... Picasso brak Winuel en een schitterende Adrian Brody met een snor... die een hilarische versie van Salvador Dalí tot leven heeft weten te wekken. Een film om van te smullen. Voorts wist de Engelse Lynn Ramsey veel indruk te maken... met haar bitterzwarte, loodzware noodlotsdrama We Need to Talk to Kevin... over een kind dat opgroeit tot een seriemoordenaar... als de vervulling van een missie om de ultieme kwelduivel van zijn moeder Tilda Swinton te kunnen zijn. Het meeste indruk op mij maakte de nieuwe klapper van Gus van Sand, Restless. Film die de aftrap mocht geven in de nevencompetitie van Un Certain Regard. Ik heb het, moet ik bekennen, nauwelijks één minuut droog weten te houden bij die film. over een terminale kankerpatiënte en een getraumatiseerde wees die zijn ouders is verloren bij een autoongeluk. Een rol met verve gespeeld door de zoon van de onlangs overleden Easy Rider Dennis Hopper. aan wie de film trouwens ook is opgedragen. Snotterend, van achter een zonnebril, een zakdoek bij de hand... heb ik me meelaten voeren door dit feerijke verhaal van twee orfische geliefden... die in de limbo tussen leven en dood... nog heel even de liefde van een korte leven hebben mogen beleven. Vanuit Kan, Serge van Duinover. Ja, Kan met Serge. Uh, volgende week is hij er weer. Dan uh, vertelt hij meer over uh, wat hij daar zoal is tegengekomen aan moois en minder moois. Oké. Okay.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Maar vind je dat nog? Maar dan heb je ook wat. Het schuurt lekker maar op een goede, intelligente manier. Muzikaal is het echt een feestje. Maar daar kunnen we het echt heel lang over hebben. Deze week, theater. Ja, en zo geestig met veel seks, hoorde ik zeggen... Nou, uh, Annette, uh, ik begrijp dat je daar meteen over wilde beginnen. Dus... Ja, daar kan ik nog wel wat seks aan toevoegen. Uh, een voorstelling van Orkater, van Leopold Witte en Geert Lagerveen... die heet 237 redenen voor seks... Ze zijn eigenlijk begonnen, ze hebben zich afgevraagd van hoe kan dat nou, waarom vinden sommige seks zo'n eerste levensbehoefte en hebben anderen er op een gegeven moment weinig behoefte aan? Ze spelen ook beide types die daar diametraal tegenover elkaar staan. Weet je, ze hebben al wat lange relatie en op een gegeven moment komt de klap erin. En de een die verlangt er uh, smartend naar, weet je, die loopt in de supermarkt achter ieder decolleté aan en achter ieder kort rokje aan. En de ander denkt eigenlijk, jongens, wat doen we zo moeilijk over laat? Toch? Het ja. leven zonder seks is, is ook prachtig of. En dat spelen ze tegen elkaar uit. En dan hebben ze zich gebaseerd, één, op een onderzoek, een Amerikaans onderzoek, daar komt die titel vandaan. 237 redenen voor seks. Dat schijnt, als je duizend mensen vraagt kom je uiteindelijk op 237 redenen aan uit om seks te hebben. En dat verschilt van, nou ja, ik wilde de verjaardag eens leuk vieren... tot ik hoop dat hij morgen de tuin doet of iets dergelijks. Het is een prim getal ook, hoor, 237 redenen voor ja. seks. Dus dat is een mooi getal. Uh. Uh, en daarnaast hebben ze zich gebaseerd op uh, brieven. Ze hebben een advertentie geplaatst van... Uh, wie wil reageren over zijn seksleven anoniem en dan gebruiken wij dat in de voorstelling. En er schijnen vooral vrouwen gereageerd te hebben. En één zo'n vrouw zette ze centraal in de voorstelling... die eigenlijk haar hele, de hele ontwikkeling van haar seksleven beschrijft... En dat vind ik misschien wel het mooiste verhaal in de voorstelling. Dat zo iemand uiteindelijk worstelt met waar hij terecht is gekomen... maar ondertussen toch kan terugkijken en kan genieten van ieder moment... hoe complex het soms ook was. Nee. Want het is vaak heel complex en je bent je heel bewust van alles wat je doet. En toch kan zien, ja, dat hoorde toen bij mij. En dat had zijn invloed doordat mijn vader ooit dit... of doordat ik ooit door een jongen dit. Of... En dat weten ze wel heel aandoenlijk te brengen in deze lunchvoorstelling. Mooi, geslaagd. Ja, geslaagd. Het is in die zin wel echt, ik noem het een beetje een magazinevoorstelling. voorstelling je? je haalt wat informatie uit interviews, ja, ja, ja, dus je haalt ja, wat informatie ja. uit wetenschappelijke feitjes. Je gooit jezelf een beetje in de strijd. Je doet net, is het wel persoonlijk, is het niet persoonlijk. En dan grasduin je zo wel een mooi uur bij elkaar. Ja, ik hoorde dat ze naakt op het podium staan. Dan heb je meer gehoord dan ik. Oh, maar... Ja, je hebt het gezien. Dus nou, wel, het wel Leopold, Leopold Witte op Hakken. En dat is eigenlijk misschien wel mooier nog dan na. Hij is al zo groot. Ja, ja maar hij is, dan zegt dus ook uh, Geert. Ik vind je benen prachtig. Hij zegt, ik heb toch hele lelijke smalle mannenbenen. Nee, maar je hebt prachtige vrouwenbenen. En die, ja, die gaan de hakken in. Oké, okay, 237 redenen voor seks van Leopold Wieten en Geert Lagenveen bij Orkater. Dan uh, wil je het hebben over het Nederlands danstheater. Ja, van seks gaan we nou naar het vergeten eigenlijk. Dit is een voorstelling over het vergeten. Uh, het is, er zit geen nieuwe première in, het, de, de voorstelling heet ook reconsider, dus hmm. beschouw. Het geeft ook wel een beetje aan dat het Nederlands Dans Theater zoekt naar wie ze, hè, wie ze in de nieuwe generatie als choreografen opdrachten moeten geven. Ja. Uh, de reprises die ze nu brengen zijn wel heel erg mooi. Er zitten twee van onze grootmeester Jiri Kilian in. Eén die die gemaakt heeft bij zijn afscheid van het Nederlands Dans Theater, de club die die zo lang geleid ja. heeft... Memoire Dubliet. Het gaat over vergeetputten. Hij heeft zich verdiept in de middeleeuwen waren ooit vergeetputten. Daar waren er gewoon mensen in gegooid en die werden gewoon vergeten. Dat was de straf. Oh. En hij kan als choreograaf niet. Is een meester in dat hij dat in een gevoel naar boven weet te halen. door duetten uh, te creëren. door mensen te laten verdwijnen uh, en weer te laten verschijnen. En dan raakt hij echt aan dat idee. stel dat je nou echt ergens vergeten bent. Nee. Weet je, dat je, en wat, wat, wat, wat zit er dan op in die put? Wat zitten daar aan herinneringen in die put? En dan heeft hij ook nog een mooi stuk uit 1981, Forgotten Land. Heeft hij gemaakt op de Symf symfonie Requium Requiem van Benjamin Britten. En dat is ooit gecomponeerd over een stuk eiland... dat langzaam door de zee uh, overwa overwaterd werd. Dus eigenlijk ja. verdween, dus ja. ook langzaam vergeten werd. Ja. En dat is niet vaak te zien, dus dat wordt nu hernomen. Ja. En dan hebben we nog een choreografie van Medi En dat is eigenlijk de muze... Zowel van Kilian, dat is een prachtige danser uit het Nederlands Theater als de hmm. muze van uh, Paul Lightfoot en Soléon. En die heeft zelf ook iets gemaakt in 2008. En dan zie je dat hij zowel beïnvloed is... als door het karikaturale, het cartooneske van Lightfoot Leon... Ja. als door het poëtische ja. van Kilian. Nog even, want reconsider: betekent het ook dat het Nederlands Theater zijn <lacht> eigen positie een beetje aan de, aan de, in, de, in het kader van de bezuinigingen. Ja, aan ze het zijn er gedwongen, is, natuurlijk. Ja. En Je hebt lange tijd weinig van ze gehoord in het kader van die bezuinigingen. En in één keer worden zij, dreigen zij in het plan van de Raad ja. voor Cultuur gekocht ja. te worden. En nu komen ze in actie, maar... Uh, daar, daar wordt, wordt vervolgd. Dan nog ja. kort over die, die locatievoorstelling in de, de Noord-Ouuspolder. Ja, ja, dat is wel heel bijzonder. Want je denkt Flevoland, dat is echt, echt een boerenpolder. En deze voorstelling gaat over dat natuurlijk ooit daar... nog niet zo lang geleden gepioneerd is... om daar een heleboel boeren een land, een boerderij, te geven. Maar dat dat ook een enorme eenzaamheid met zich mee heeft gebracht. Weet je, De een wil pionieren, de een kan dat aan, ja. de ander niet. En toen ik terugreed van Tollebeek, helemaal uit de polder... dan zie je dus echt ook... Nou ja, misschien twee boerderijen op tien kilometer. Ja. dan denk je, ja, je woont daar maar. Ja, even een kopje suiker natuurlijk... halen bij de buren. Ja, en zeker erin. als het moeilijker gaat met je bedrijf. De ja. een die wordt zorgboerderij, de een gaat kinderopvang doen. Je ziet ze daar wel worstelen met mm. dat boerenleven. Ja. Overigens wil ik één actrice even kort noemen. Want ze zit daarin, dat is Marie Groothoff. En zij, zij uh, is het meisje wat de twee broers die tegenover elkaar staan, allebei, zij waren allebei lief. En zij kan niet tegen die eenzaamheid. Maar zij is de dochter van René Groothoff en ja. Leni Brederveld. Dat hoorde ik pas achteraf. Maar zij kan zo mooi zijn. Ja, ja. Zij is daar zowel levend als dood in die voorstelling. En alleen al lopend of dansend. Je kijkt naar, ze heeft een mimeopleiding gedaan. En toen dacht ik... Ja, theater zit toch ook wel in de genen? Het is ja, toch ook wel genetisch? Ja, ja. Dat, uh, ja, dat, dat klinkt ook, uh, dat is de moeite waard. Het dus wordt overal in, in noord polder op verschillende plekken wordt dat gespeeld. Hè? Ja, koolzaad. Ja, ja. Ja. Gesteund door de provincie, door alle fruittelers, daar, door de boeren. Iedereen draagt dat. Er zit ook nog uh, koor in van, uh, van lokale koorleden uit de provincie. Dus is dat wat we misschien even kunnen laten horen? Want ik geloof dat je had een geluidsfragment. Kijk hoor, hoe dat klinkt, weet ik niet. Ik vind het niet, als een koor, maar... Kun, kun jij toelichten waar deze muziek... Uh... Ja, die koorleden zitten daar in Zuidwesters. En op het moment dat de tijd een sprong maakt zingen zij hun Friese muziek, of uh, sorry, hun, uh, hun, hun, hun koormuziek. En een, poldermuziek. een poldermuziek. En ja. het geeft wel aan, uh, het, het versterkt de eenzaamheid. Het versterkt ook wel de emoties in die voorstelling. Ja, Oké, okay. ja, dat klinkt uh, heel uh, boeiend. Ja, de tekst zelf is iets minder goed gelukt... maar mm. de regie heeft heel veel diepte in die voorstellingen En de, de te beelden te zijn natuurlijk prachtig. Die ook. beelden zijn ja. fantastisch. Ja, ja, tussen die fruitkisten. Een dankbaar landschap. Ja. Ja. Goed, dankjewel. Uh, we zetten de, de, de, de drie voorstellingen waar je het over had... Op onze site opium.afro.nl. Dan uh, voor hun laatste uh, nummer zijn ze hier het uh, Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Met uh, te laat laat ik nog even zeggen dat ze normaal in een veel grotere bezetting spelen. Maar ze zijn zo aardig geweest om vanwege het uh, be bekleinde podium van de Smet hier met zijn vieren te verschijnen. Heren, muziek. Ik wel ik wou alleen maar aan gezelschap. Maar het is weer al te lood. Want je hebt me verloten. En ik kijkt zo hard gekwenst. Is er nou echt zo veel gebeurd? En ik heb je echt, echt zo verscheurd. Valt het dicht niet meer te lamen, kon ik maar in een taart rugon. Ik mag ik sam ongedoom. Al de vader van mijn verleden. Maar toen is toen, en na is na. Ik zal een man mee moeten leven. Zal ik dat hier bij jullie een blaven? Ik dacht dat je de vrouw van mijn leven wordt. Moet je maken dat ik vergist? Al, al gezien je met een andere zich gaan lopen, worden die zo laaglijk opgevist? Ik kan ik maar in een tijd terug gaan? Ik mocht samen al gedaan, alle vaten van mijn verleden. Toen is toen, is na, zal een moeten leven. Antwerp Gypsy Ska Orchestra. U luistert naar Opium bij de AVRO op Radio 1. Thomas Verbocht, hij is 30 jaar schrijver... doet en, uh, zichzelf een vrij roman cadeau. In perfecte stilte ziet uh, David Kromweg als kind iets gebeuren... waar hij de rest van zijn leven last van heeft. Maar hij praat er nooit over. Tot hij de moed vindt om zijn zwijgen te doorbreken. Vanaf dat moment neemt David zijn leven in eigen hand. 30 jaar schrijver. Betekent dat ook dat je een boek nu anders begint dan toen je begon? Hey, um, ja. ja? Ik, ik begin nu een boek als ik het uh, in mijn gedachten helemaal heb meegemaakt. En uh, vroeger schreef ik aan een boek. En wat dat boek werd, gebeurde terwijl ik het schreef. Hm. En nu, nu, wil ik het, nu heb ik het gewoon. Heen, ik denk het eigenlijk helemaal uit. en Niet in details. Je bent een, een soort Suzanne op... Kennedy van de, van de literatuur. Nou ja, misschien niet zo precies, maar ik wil. Eh, eh, ik, ik, ik, ik, wat ik wil, dat ik op een gegeven moment een verhaal heb dat ik vertel op een manier van. Eh, weet je wat ik nu heb meegemaakt? He, dus zeg maar, als jij nu daar naar buiten loopt en er komt iets raars of iets hilarisch of iets ontroerends of verbijsters op je pad en dan weet je het straks vertellen aan iemand. Hm. Ik heb iets meegemaakt en dan, en dan ga je. Nou, zo is het met mij en mijn romans nu ook. Ja. Ik, ik, ik wil het eerst hebben meegemaakt en dan vertellen. Ja, je, je maakte iets mee waardoor je ook getriggerd werd om dit boek te schrijven. Hè? Nou, iets heel kleins. Ja, ja nou zover. Ik. Eh, het, vlak na mijn, kort naar mijn vorige boek, Verdwijnen tijd las ik in een HP De Tijd, een interview, of zo'n interview, dat, dat, dat, uh, dat is, die rubriek heet Zelfportret, <lacht> moeten moet mensen iedere week dezelfde vragen beantwoorden. En een van die vragen is, hoe moedig bent u? Toen ja. dacht ik bij mezelf, goh, als ik, dat zou moeten, als ik die vraag zou moeten beantwoorden, en ik ben eerlijk, wat zeg ik dan? Mm -hmm. Nou, daar, daar begon ik over te denken. En als ik over zoiets denk, ontstaat er al heel gauw een verhaal en een personage. E een personage die naar een oplossing zoekt voor dat probleem. En Kort daarna gebeurde er iets. En dat overkomt ook een van de personages in het boek. Uh, op zich is het niet zo heel groot. Maar ik heb het in het boek wat groter gemaakt. Ik wil een flesje water kopen in, het, in een van de kiosken van het station. En er komen op een gegeven moment twee jongens binnen. En die gaan zich heel bedreigend gedragen... ten aanzien van het meisje achter de toonbank. En ik zeg op een gegeven moment, kan het iets minder? He, ze gaan echt schelden, dus ze gedragen zich hufterig. En op dat moment komen ze naar mij toe... En ik kom heel dicht bij mijn hoofd. en zeg je: je stinkt, je moet je bek houden. En toen dacht ik bij mezelf. En toen, maar toen richtte ik me op. En ik heb nogal wat om op te richten. En ik kan de, de, de luisteraar niet zien, maar nou, het, is, het is, zo, is zo. Het is zo. En en en dan en daar, ik wist ook niet. Ik, ik, ik, en, nou, en toen en gingen ze wel weg. Yeah. Maar met, met die gebeurtenissen in mijn hoofd ging ik verder. Dacht van ja, oké. Okay. Dadelijk staan ze op de hoek van de straat met een paar anderen nog erbij. En die lopen mij achterna. En ik krijg toch op mijn flikker hier, hieronder. Ja. Maar dat gebeurt dus. Een van de personages. En mijn, mijn hoofdpersoon. die gaat ingrijpen. Die ja. ziet dit gebeuren. Hij passeert een steegje. waarin een vrouw. Ik heb er een vrouw van gemaakt. Een vrouw wordt belaagd. en hij kan het ook niet zien, zoals we ons vaak gedragen. We kunnen het we ook niet door. zien, we lopen ja. door, ja. maar hij loopt niet door. Ja. En dat is een moment wat heel belangrijk is. Want dat is een soort breuk met zijn eerdere gedrag ja. in het leven. Precies, kijk, ja. hij, hij, hij, hij was in het begin van zijn leven getuige van een noodlottige gebeurtenis, behoorlijk, waarin hij misschien had kunnen ingrijpen, heeft hij niet gedaan. Hij bleef toeschouwer, hij is heel lang toeschouwer gebleven. En vanaf dat moment, op het moment dat je dus wel ingreep, weliswaar niet zo succesvol, maar hij greep in... Uh, toen veranderde iets in zijn leven. Toen dacht ik: oké, ik moet van toeschouwer veel meer deelnemer worden. Hmm. Deelnemer worden in een samenleving die steeds minder een samenleving wordt en cynischer, ja? en onverschilliger wordt. Dat, dat voel je zo. Ja, absoluut. Ja, ja. En, en, uh, en ik vind dat je er ook iets. In ieder geval, iedereen moet erover nadenken: wat kun je er nou aan doen? He, en, en, ik, ik ben maar een schrijver, maar ik bedoel dat... dat ik doe het in, in, in dit boek bijvoorbeeld... of als ik ergens moet voorlezen. Ik heb het erover. En dat, dat vind ik heel belangrijk. Het, het, het klinkt als een schrijver met een missie, Thomas. Maar van een bocht. missie. Maar gewoon, nee, ik vind het wel... we moeten het wel hebben over de onverschilligheid... en over het cynisme. En over uh, het, het, het gewoon maar laten gebeuren. Ik vind dat, dat vind ik heel belangrijk. Ja, wat, wat, uh, ben jij net zo moedig als deze David? Ja, kijk, ik, nou, jij bent redelijk moedig geweest op dat station. Als ik het ik, ja, nou, goed, dat is een... Maar ik denk dat ik moedig ben. Ja. Alleen is er nog niet zo vaak een beroep op gedaan. Ja. <laughs> gewoon omdat ik de hele dag. Ik een in, doen ik in een verzonnen en, en gewoon thuis zit te werken. Maar ik, ik, ik heb het gevoel of het zekerheid wel dat ik dat dat ik dat ik wel lijk op de, op mijn hoofdpersoon ja. in dit opzicht. opzet. Ja. en het feit dat dat je je, je bent 30 jaar schrijver is, is dat iets waar je, waar je daar ben je niet elke dag mee bezig natuurlijk met het feit dat het al 30 jaar. Nooit. Is, maar... Nee, moet je horen. Hek, op de uitgeverij vroegen ze is er nog iets is er nog iets wat we kunnen gebruiken? Een dus lintje. ik dus oh. zei ik nou ja, 30 jaar geleden debuteerde ik. He, als en maar, maar maar natuurlijk of natuurlijk, ik, ik was al heel lang schrijver. Ik, ik was al schrijver op het moment dat ik nog niet eens kon schrijven. Mm. Ik, ik had al heel vroeg in mijn leven uh, het verzinnen nodig... het bedenken nodig bij, bij de werkelijkheid waarin ik leefde. Mm. Ik wilde heel graag die werkelijkheid doen kantelen, vergroten, verhevigen. Ik heb altijd bij alles wat er gebeurde... En wat ik al zei, ook toen ik nog niet kon schrijven, heb ik verhalen willen bedenken. Verhaaltjes. Ja, en, ja. En, als dit, als dat. En daar ben, ben ik aan verslaafd geraakt. Ja. Ik, ik hoorde vanmorgen Pieter Steins op Radio 1 zeggen: van, voor, Bij Verbocht moet je niet zozeer voor de sterke plot, moet je, daarvoor, daarom moet je niet lezen, maar vanwege die ja de de, de de de mooie sfeertekeningen de mooie kleine dialogen de de, de, de personages die, die De melancholie de melancholie ja, ja. dat ja, is dat, dat, dat beschouw jij de... denk ik wel als een compliment Jazeker, ja zeker ja hoewel, ja, hoewel dit, dit boek wel een heb uh, boek dit boek heeft wel een heel erg duidelijke plot. Ja. Het is een boek dat echt een heleboel vragen oproept... en de wordt echt op de laatste, een van de laatste pagina's beantwoord. Ja. Maar het heeft een plot. Uh, maar uh, Pieter Stijns heeft wel gelijk. Ik bedoel, het gaat echt ook voor mij ook heel erg om de sfeer. Hm. En, en, en, en, en inderdaad de, de, de muziek in het boek. Ja. Ja. Hoe, de, hoe het boek zingt. Ja. Ja. Ja, over muziek gesproken. Ik hoor een piano op de achtergrond. Dat betekent dat we het einde van het uur zijn. Maar ik, ik heb er erg van genoten. Ik vond het een prachtig boek. Ik vond het een kroon op uh, 30 jaar schrijvers. Uh, maar ga vooral door, zou ik zeggen. Ja, doe ik ook. <laughs> ook, ook, ook, ook. <laughs> Perfecte stilte van Thomas Verbocht is uh, uitgegeven door uh, Nieuw Amsterdam. En het ligt uh, in, de, in de boekwinkel. Dan ga je er nog, feest, ga je nog feestje geven of zo? Is dat gebeurd? Is dat gebeurd? Ja. Oh, ja niks van gemerkt. Jammer. Ja. Uh, na vieren zijn we terug met het laatste half uur van Opium. Avro. Ah,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 Die zenuwachtige aapjes die altijd zaten te spelen. We nemen een munt. Ik denk een kwartje of zo. En na het inwerpen komt de kast dat leven en beginnen de aapjes te spelen. De bimbo box. Morgen in Holland Dok Radio het mechanische aapjesorkest uit de jaren 60. Leuk hè? Toen razend populair, maar waar is het gebleven? Bij V&D stonden die altijd. Morgenavond, 9 uur, de bimbo box in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws...